Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Swaan bij de ANUB. De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Soetelbouw dijk 7 kilometer. De andere kant op tussen Hoelvaansveen en Hoogmade 5. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Groenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 8. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven 8. A27 vanuit Almere bij Hilversum 4. En de A28 Spollen richting Utrecht tussen...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 de service doen ze nog steeds de bekende Client-service. DBZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving.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 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, op. En radio en internet. ZFM. Met nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Vandaag in de studio. Omdat we een klein technisch probleempje hebben. We zullen onze gasten hier ook ontvangen. Die worden ondertussen op de hoogte gesteld. En we zenden dus helaas niet uit van het altijd gezellige Hotel Hoogland, maar goed, de studio is ook niet gezellig. De techniek is vandaag in handen van Jan Kool en Tom Hendricks, waarbij Tom de coachrol een rol heeft. De presentatie vandaag is uh, Yvonne Roosendaal. En de medepresentator zoals u al gehoord heeft, Don de Glabber. Goed, uh, we wachten op onze eerste gast. Heeft, uh, die komt er zo aan. We gaan eerst een muziekje draaien, maar eventjes. Jan, laat eens wat horen. The day before you came, hè? Abba. <middels> Must have left my house in eight, because I always do. En best beluisterde goedemorgen, Jan, voor het programma. We hebben dan weer een heel leuke uh, samenstelling. Naast ons zit al Gerard School, bekend als de duinwachter van de Waterleiding Duinen. Ja, Welkom Gerard. Om 10.25 uur komt Fred Roeré. Hij heeft een prijs gekregen voor de verfilming in het spoor van David Livingston. Dan komt onze goede oude Albert-Jan Vos. Hij is onze nieuwe programmaleider, want Lena die krijgt een baby. Om tien over elf heeft de Rensvergadering geprobeerd iemand te krijgen voor de oefening die gisteravond heeft plaatsgevonden. Want er was een meisje van tien jaar vermist die op haar, uh, met haar roze jasje en haar fietsje naar haar uh, grootouders in Noordwijk ging. Heb je wel geslapen gevoel? Nou weet je ik. ik bedoel, uh, het was Jij deed, mee, he? Jij deed eraan mee, hè? Jij deed eraan mee, hè? Die kan hier hysterisch te gillen op dat uh, plein, op dat uh, pad. En toen kwam de jeugdploeg, die kwam dan helpen, maar ze vonden ook nog een groepje niet nou, was weg. Dus dat gaan we straks vertellen. Uh, om 11.25 komt Dolly. Zij is een collega van Roy van Buuringen. Want er gaat de grote Sinterklaasfeestshow beginnen in de krocht. Om 11.40 onze goede oude trouwe Toosberger van Classic Consters. Zij heeft de Maastrichter Star weer geboekt. En zij gaat er enthousiast over vertellen. En kijken of we nog kaarten zijn. En kijken of we nog kaarten zijn. want Dat gaat toch wel zo. En grap, ook al moet je er deze keer niet betalen. Oké, okay, Gerard is helemaal van jou hoor. Nou Gerard, ja, hartelijk wel. En, uh... en dat op de vroege morgen, ja. Als bochtwachters uh, is het nu fris en koud. Jij begint, dacht ik, om zes uur s morgens al. Ja normaal gesproken wel. Maar nou, we zitten nu uh, alweer in het winterrooster. Dan gaan we gewoon ongeveer half acht zijn we dan aanwezig. Hè? Want de zon die komt nu op. En dat houden we altijd goed in de gaten. Zes minuten over acht. Dus we zijn zes minuten over acht als je bent. Ja, nou, wij, wij zijn half acht stonden we nou bij de ingangen. Dus te kijken of mensen niet te vroeger ingaan. Op zich... Uh... Ja, dat is wel eenmaal een regel. Op zich kan het niet zoveel kwaad. Heel vaak zijn dat ook... Oh, kijk eens hier. Ik zal even mijn telefoontje ook uitzetten die, die zit ergens... Oh, die zit in mijn, in mijn, in mijn dienst. Ja, nou, daar hebben we hier niet zoveel last van. Maar uh, je moet het toch... Ja, aan de regels moet het ja. toch gehouden worden, zeg maar. En als middags gaat nu al de zon onder om vijf uur. Dus dat is voor mensen ook... Dan lopen ze net lekker te wandelen. Dan heb je dit najaarszonnetje heerlijk. In die uh, ja, in herfstkleuren en met al die geuren. en nou En dan moeten ze... Ja, vijf uur is gewoon eenmaal de tijd... Donker is het zo, kwart over vijf, half zes. Dan moet, dus ja, dan moet echt iedereen eruit zijn. Maar ja, vijf uur proberen we al, uh, want wij gaan er ook een gegeven moment weg. En als er dan wat gebeurt, ja, dan, uh, ja dan, dan is er niemand meer om je. Nou, te redden is een groot woord. Maar, en dat hebben we natuurlijk wel eens meegemaakt met iemand met een uh, sportblessure of uh, iemand van die unicum met een rolstoel. Net even naast de weg vast. Ja, en, en wij rijden gewoon ons laatste rondje. En daarom houden we er een beetje aan, weet je. Dat, uh, voor de mensen, voor de gezondheid van de mensen en uh, zelf eigenlijk. Nee, maar iemand van de een... Unicum met zijn invalide wagen, had hij ja. een mobieltje bij zich. Want stel dat je dat niet hebt, dan moet hij wachten tot het eten is. En dan missen ze hem ja. hopelijk in de ja. Unicum, behalve als hij zelfstandig loopt. Ja, dat klopt. Nou, dat maar meestal, 90, 35 procent heeft een mobieltje bij zich. Maar sommigen kunnen die ook uh, bijna niet uh, bedienen, weet je, door, door, door de handicap. Dus dus we hebben voor de zomer dus ja, misschien leuk, uiteindelijk leuk, goed afgelopen dat er iemand midden in de nacht door de schouting die stiekem aan het wandelen waren in de duinen en uh, die, ontdekte, die, die hoorde iemand hulp, hulp, roepen en die was dus eigenlijk naast het vaste pad een schouwpad noemen we dat, langs de kanalen Waar het toch een beetje natter was als hij verwacht had, vast gaan zitten met de rolstoel. Mm -hmm. En uh, nou, toen werd de werd gebeld, 12 uur. En toen hebben ze hem alsnog uh, eruit kunnen trekken. Maar die uh, schouting die dus eigenlijk te laat waren, of stiekem in de duin, die hebben toch die man uh, uh, gered, dat uh, hij uh, in ieder geval niet tot de volgende morgen er heeft gestaan. Dus heb je een tip voor de wandelaars die uh, alleen op pad gaan? Houd mobieltje, bijna heeft iedereen een mobieltje en, en in noodsituaties 112 kan altijd, want uh, iedereen weet uh, de boswachters uh, te vinden. En dan komt er uh, zeg maar een, uh, ja, een uh, hulpactie uh, ter, uh, van de grond af, dat een boswachter gaat er altijd naar, naar het hek toe, die zou dan de uh, ambulance uh, helpen, die vangt die op. En zo gaan we het bosje. want de politie die kan het ook niet vinden, vertellen. als iemand zegt, ja ik sta bij dat en dat bosje. Nou, wij weten het meestal wel. Ja. Dus, dus gewoon 1 en twee bellen in noodsituaties. Ja. Ja. Gerard, we gaan straks even praten over de excursies. Ja? Maar je hebt er wat meegenomen. Waarschijnlijk wil je wel wat vertellen over wat we kunnen zien op ja. dit moment. Ja, ik denk ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, vanmorgen vroeger, dan fietste ik het duin in dus. Nou, dan, wat ik al zei, half acht. En dan had ik het geluk om nog een paar reën te zien. Hè, dat, ja, damhet, dat is, dat is, uh, je krijgt bijna prijs als je geen dam hebt gezien. Als je nu op, in de Duidel op bezoek uh, komt. Maar reën, die zijn zeldzaam het worden. Dus dat geluk had ik. Drie reën bij elkaar. Maar ook in die mist. Hè, dat lekker, boven die kanalen allemaal. Die kleurenpracht. Toch, tot nu, het, is, het, is, het is toch al half november geweest, maar nog steeds die kleurenpracht. Ja, mensen kunnen dat thuis niet zien. En dan het allermooiste, mijn favoriete struik, is ook de kardinaalsmuts. Nou ja, ik vond, kijk, jullie zien het, hoe mooi, verschrikkelijk mooi rood Prachtig dat is. rood en, uh, en, en die eikenboom natuurlijk, kijk, die hebben ook allerlei soorten kleuren. Dus als mensen nog willen genieten, het wordt weer een mooi weekend. Ja, let voor alles op die prachtige herfstkleuren. En, uh, ja, het, het ruikt gewoon lekker, omdat het vochtig is. Ja. Is, is die kardinaalsmuts niet die strijd die, die zo leeggevreten wordt door uh, rupsen? Ja, soms. Ja. Ja. Dat je denkt, nou ja, die haalt het niet meer. Gaat het redden? Nee, nee. Nou is het een prachtige blader. Ja, dat klopt inderdaad. In het voorjaar wordt hij helemaal ingesponnen door de, door de stippenbot. Ja. En dan ja, wordt hij helemaal opgevreten door de rupsjes van de stippenbot. Ja. Maar zo gauw die uitgevlogen zijn, is dat is van dat een wonderbaarlijke struik. Daarom hou ik er ook zo van. Zet hij op nieuwe blaadjes en dan komt hij weer prachtig in. Uh in het blad te staan. En uiteindelijk ook krijgt hij die, die, die kardinaalsmutjes, die rode mutjes. Ja, mutsjes. hele leuke bes Ja, ja met die, en het gele besje komt er dan uit. Schrikkelijk giftig voor de mens. Maar vogels kunnen die weer eten, want die hebben weer een uh, ja, af, ja, af, afbreekmiddel in hun maag, zodat ze die, uh, dat belletje wat er komt uit die muts kunnen, kunnen eten. Ja, dus dat is wel heel uh... heel bijzondere struik. En dan wordt hij ook nog eens een keer, daarom is het ook makkelijk te herkennen nu, aangevrezen door de damwet, dan met, ja, die hebben dus alleen die ondertanden, die schraapt dan langs die bast. Ja, die zachte bast, diebelse, die kardinaalsmuts. Daar ja. zitten veel vitamine en mineralen in. En zo helpt die kardinaalsmuts eigenlijk de winter door. Ja, ja die is een hele bijzondere struik gewoon. Ja. ja, en nou je toch over bessen en vreten hebt, die duindoorn, die, die, die, die gele en oranje besjes, ja. euh, die alcohol ruiken zelfs, ja, ja, die zijn. Ja, zeker. Ja, dat zit er nu ook in. Ja. Ja. Die, is het, die zijn nu bijna weg? Nou, nee, want je ziet het, hè, die, die, die vrouwelijke planten, ja, ja. vrouwelijke struiken, die hebben alleen de bessen. De mannelijke, mannelijke deel, de helft heeft eigenlijk helemaal geen bessen, dat is een mannelijke. Ja. En die vrouwelijke struiken, die hebben allemaal die, die bessen van de duin door. Ja. En, uh, en die, die ziet er nog volop op, want ja. die grote groepen koperwieken, krantvogels en uh, spreeuwen, ja, die zijn wel aanwezig, maar die gaan zich eerst altijd goed doen aan die Amerikaanse vogelkers, hè, de kersen, ja. en, dan, uh, en later beginnen ze pas aan die, uh, die duindorens, want dat is ook moeilijker te pakken. Ja. Maar ja, dan, dan dat niet kan het als gebeuren. En dan zijn En er zit gewoon alcohol in en, en uh, eerst zijn ze zuur en dan zijn ze een paar weken lekker en nu? doen het wel eens met kinderexcursies weet je dan pak ik er eentje. Ze zijn hartstikke gezond, er zit veel vitamine in. Ja, het is ook een beetje. Er zit toch een beetje alcohol in die Ze zijn gegist, dus uh, ja, dat, dat uh, We krijgen dronken vogels. Ze krijgen wel. Ja, ja. <lacht> het is wel eens gebeurd dus dat er een groepje van die spreeuwen, die hadden zo aan het, waren zo aan het eten geweest dat er een paar onder zo'n struik nou, op hun rug lagen. <lacht> ja, dus, het <lacht> is in de ja, ja ja ja. <lacht> Ja, het is uh, eh gekke huis eigenlijk. Ja. Ja. En, uh, en qua wild, je zijn natuurlijk reën en dan werd uh, ander wild. Uh, ja, wat, we, nog ja, wat te nou zien? mooi is, nou die wintergasten, elf, ja de elfde van de elfde. Van de elfde zegt, dat was dus wel een mooie <laughs> dag, maar die was dat was dat dienstdag, uh, meen ik, even... Kijken. Ja? Nee, we moeten even Nee, even, even verder terug. Mee. Ja. Oh, vrijdag was het. vrijdag oh, ja. was het. En toen waren de eerste wilde zwanen gesignaleerd ook. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, ja. In, de, in de geulen, dus in de verboden gebieden nog wel. Omdat die, ja, dat is hun gewoon... Elk jaar komen ze weer terug uit Scandinavië. Ja. Maar ook, heb ik al uh, uh, de brilduikertjes gezien. Hè? Dat is dus een, ja, een eentje, zeg maar, met een zwarte bril ja. op. Hè? Dus onronde ogen een zwarte, zwarte kring, het brilduikertje. De eerste zaagbekken zijn gezien. Nou, dat zijn hele grote grote eenden eigenlijk, mannetje zaagbek, ook wel boterbuik genoemd die mm. heeft een beetje ja roomboog boterachtige buik zeg maar, en dus al die wintergasten die keren nu terug, en voor de vogelaars, maar ook voor de wandelaars is dat vanzelf fantastisch, langs die waters lopen en dan, ja, die wintergasten weer te aanschouwen. Ja, jullie waren op tv Noord-Holland, deze week in Natuurlijk Noord-Holland, over het Vogelringstation Ja. Oh. Hans Vader ja. was daar in beeld, ja. en hoe de gevangen worden, geringd worden. Wie trekt er wanneer en waar naartoe? Ja, ja. Uh, was een leuk stukje trouwens. Ja, ja, de, ja die, die vogelwerkgroep uh, kennen is dus enorm uh, is dat goed bekend. Fanatiek. Ja. En ja, als vader heb je zelf toch een hele goede vogelaar in, in je midden. En uh, maar die groep die draait enorm goed. Ze ringen heel veel. En, enorm veel verschillende soorten vogels die ze daar uh, vangen, wegen, ja. onderzoeken en weer loslaten. Ja, ja, ja het was een, was een leuke Ja, het ja, is ja, goed ja, te ja, zien. Mooi, uh, uh, maar goed, daar hebben jullie niets mee van doen. een, dat is, een, nee, uh, dat is dat waar we Dat wij, uh, wij natuurlijk de vergunningen verlenen wij. Ja, en, ja, ja. We houden het gras natuurlijk kort, hè, dat uh, ja. waterpeil moet op niveau blijven, dat ja. niet uh, de vogels daar, uh, als ze aan het ringen zijn of vangen zijn, dat ze onder het water zijn. Dus ja. het pijlbeheer hebben daar, dus we doen wel wat uh, een en ander voor ze, want dan komen we wat bekijken. Maar uh, verder, de vrijwilligers doen al wat werk daar. Ja, ja dat, ja, dat was ook duidelijk. Dat was een leuke reportage in ieder geval. Ja. ja wat kunnen we morgen doen in onze waterleiding tuin De tuin van Zandvoort genoemd. Ja, ja. nou gewoon lekker wandelen natuurlijk, hè? wat ik al zei. Voor al die uh, planten, bomen en, en, en dieren gaan genieten. Ja, verder is er ook nog een uh, excursie van, uh, van de natuurgids, Ook vrijwilligers trouwens, hè? Want, ja, een heleboel organisaties drijven toch tegenwoordig op vrijwilligers. Ja, wandelen met de natuurgidsen, 20 november, dus dat is zondag om 1 uur. En die start bij de Oranjekom, bij het bezoekerscentrum de Oranjekom, bij de ingang Oase. En dat is altijd gratis met die gidsen. Dat zijn twee, afhankelijk van hoe druk het is, drie gidsen en die laten je gewoon uh, ja, de geheimen van de tuin eigenlijk zien hè? Dus het is die de ene is wat meer ingericht op uh, gericht op bodemdiertjes en insecten de andere meer op bomen, eekhoorns en en wat grotere dieren dus ze bleven altijd wat ze gaan struinen dwars door de duinen heen hè? want dat is bij ons mogelijk en uh, het is gewoon uh, heel leuk om mee te gaan. Twee, tweeënhalf uur. En als, het, uh, ja, als er heel veel vragen zijn en interesse, wordt het soms wel eens drie uur. Dus het is een fikse wandeling. Maar zeker uh, de moeite waard. Goed, ja. nou, dat, dat is ja de twintigste. En voorlopig is het dan even niks. En uh, dan 4 december. Ja, dan, dan gaan diezelfde gipsen weer, uh, weer op stap. En dan krijgen wij pas in december weer uh, extra excursies. Maar... Anders kom ik dan gewoon nog weer een keertje ja, langs. Precies, ja. om dan, hè, ja. om dat te vertellen. snert wordt al gekookt. Ja, de snert. en, en, en ja, de snert 10 december hier van de snert Ja. De link, dus ja. is, is een excursie voor kinderen geeft moment in de kerstvakantie. Maar dat, uh, dat vertel ik dan later wel weer over. Ik vind de titel wel leuk. 28 december. Mag ja. even noemen? Ja. ja. Bunkers, botten en bibberen. Ja, dat ja, is natuurlijk best <laughs> veel koud 28 december. Ja, precies. Maar ook een beetje eng natuurlijk. Hè. Ja. We gaan die bunkers in. Ze moeten met een lantaarnetje. Ik ga altijd voorop wordt trouwens je weet het nooit misschien ligt er toch een fossie in te slapen of uh, ja, het is wel eens voorgekomen dat er een zwerver toch lekker ja. bunkers op zoek en in bunkers wordt het nooit koud of zo het vriest er nooit het is zo uh, ja het is niet geriefelijk dat ze geven maar rond de 10 graden en uh, ja het is beter dan buiken natuurlijk dus ja, dat is maar spannend oké nou hartelijk bedankt. ik bedankt vond je nodig Gerard voor begin uh, ja. december ja. nog een keer uit uh, om, ik deel, om de mutsen in de, de, de handschoon hand op oké okay. is goed Dank je wel. Ja, dankjewel, wel, Gerard. Goed, van de Zandvoerse wildernis naar de Afrikaanse Toto, Afrika. <middels> tonight She has told me what's worse of some kind of conversation She's coming in from heavy fights it. The wings reflect stars that I've been doing salvation I stopped to old man on the way To find some of the silence of old forgotten words, or ancient memories. He turned to to say, "Hey, boy, it's raining on you." Night, as they grow restless, loving, and so solitary me I know that I must do what's right Sure as can generalize, it's like the members of the Saturday I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become In Afrika, Afrikaanse wildernis. Aangeschoven is onze volgende gast, Mr. Bourré, I presume. <laughs> Oftewel de man die uh, het spoor van David Livingstone uh, heeft verfilmd. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Fred, ja, ik hoorde over las in het, uh, de, het stukje wat wij hier. Uh, er liggen daarvan uh, dat jij filmer bent. We gaan eerst een paar. Filmer, filmer of video of beide. Tegenwoordig is filmen vaak video. Hè? Ja, hè? Het is digitaal en het, uh, het wordt op tape of op uh, geheugenkaartjes vastgelegd. Ja. Dus het is niet meer het nooit van vroeger gekomen. Ja, nou ja. je, je filmt ook niet meer letterlijk, hè, met film, met small film of wat dan ook, nog wel? Nou ja, het is een filmcamera, alleen in, in plaats van van, van zullen we nooit een, een lichtgevoelige een, een, informatiedrager zit Een ja. magnetische ja. Uh, informatiedrager op te Ja, ja. ja. Nou, dat maakt in ieder geval het monteren een stuk leuker en makkelijker. Het is veel meer en veel makkelijker dan het vroeger was. Ik heb vroeger ook met mijn plakpersje ja. en mijn viewertje gezeten. Acht ja, dat maar dat jij ook waarschijnlijk. Dat heb ik ook en nog gedaan. Ik voelde het een ramp. Ja, het is een ramp, want de lassen laten weer los na verloop van tijd en zo. En je hebt veel meer mogelijkheden hiermee. Dat terzijde, het onderwerp van vandaag is in spoor van David Livingstone. Vertel eens, David Livingstone, wie is het en, en wat heb je eigenlijk ja. als spoor neergelegd? Ja. Ja, hoe kom je erbij om een film over David Livingstone ja. te maken? Het is zo dat, dat mijn vrouw en ik die gaan heel graag naar Afrika. We hebben het leuk liedje over gehoord. Wij doen het zo om de paar jaar. En vorig jaar waren we van plan naar Botswana te gaan, dat is ook gebeurd. En bij de voorbereiding van, van onze trip. ...kwam ik erachter dat wij een heel groot deel zouden doen van de, van de reizen, de, de vierde en de, en de vijfde reis... ...die David Livingstone zo omstreeks 1855 heeft gedaan. Hmm. En ja, toen ging ik me verdiepen voordat we vertrokken in de figuur David Livingstone. Want hmm. ik was wel bemoed. Wat was dat voor man? Nou, was, uh, een man? Livingstone kwam een heel arm gezin, een klein plaatsje in de buurt van Glasgow... En uh, hij, hij was een ambitieuze jongen. Hij moest uh, vanwege zeg maar, de, de omstandigheden in het gezin al heel vroeg aan het werk. Vanaf zijn tiende jaar werkte hij overdag in een katoenfabriek. Maar hij was intelligent en hij studeerde daarnaast s'avonds en s'nachts zelfs. Eerst natuurlijk de gewone school, maar het was al snel duidelijk dat het een hele pinte kerel was. En zo kreeg hij ook te de kans van de directeur van de katoenfabriek om te gaan studeren. Dat heeft hij eerst in Glasgow gedaan, later in Londen. En hij studeerde uh, heleboel dingen. Hij, stu hij studeerde Theologie en zijn vader was heel erg gelovig. Uh, en zijn plan was ook om missionaris te worden. Daardoor, daardoor is hij ook wel bekend geraakt. Maar daarnaast ook geologie, biologie, medicijnen. Dus het was een, uh, een geniaal vent. Nou, omstreeks 1840, uh, ja, hij is geboren in 1813. 1848, uh, toen is hij naar Afrika gegaan, om daar een missiepost uh, te stichten, het, uh, op te richten. Eerst bij een andere dominee die er al zat, maar later is hij verder aan de slag gegaan. En toen kreeg je toch al snel een, een, een bepaalde passie. Hij ergerde zich bont en blauw aan de gruwelijke slaafhandel die hij om zich heen zag. En dat werd eigenlijk uh, zijn... Zijn drive voor de rest van zijn leven. Ja. Om daar wat aan te doen. Ja. En dat is eigenlijk iets wat wij... Ik heb dat op school nooit geleerd. Je weet dat Livingstone bekend staat als uh, zeg maar de missionaris, de medischemeling, de Ja. Maar dat hij uh, streed tegen de handel in slaven, dat, nee. dat heb ik op school tenminste niet geleerd. Nee, alleen dat, dat hij, alleen dat hij zag, zocht naar Stanley. Nee, of Stanley zocht naar Livingstone. Stanley die zocht naar Livingstone. Ja, ja dat heb Inderdaad ook die mooie uitspraak mm -hmm. van... Je uh, Mr. Livingstone uit pensioen. Mm, ja, ja. Uh, er was geen blanke verder in. Dan uh, worden de ritjes toch nog even vragen ja. van de goede orde. Uh, overigens heeft uh, Stanley dat waarschijnlijk uit zijn naam gezogen, deze uitspraak. Maar het is een journalist en die moest er geld mee verdienen. Ja, ja. Je hebt een. Uh, ja, je hebt gewonnen eigenlijk. Je bent uh, kampioenschap Noord-Holland. En eigenlijk heb je ook van heel Nederland gewonnen. Ja, Kun je daar de ja. luisteraars wat over vertellen? Hoe gaat dat eigenlijk? Kijk, als amateurfilmer uh, wil je, als je film een beetje aardig geworden is, natuurlijk best nog publiek hebben. Je wil hem wel eens laten zien. Nou, voor amateurfilmers bestaat er dan het circuit van amateurfilmfestivals. En dat is dan eerst op lokaal, later op. Uh, in de volgende stap op. Uh, provinciaal en uiteindelijk ook landelijk of zelfs regionaal niveau mogelijk. Wat is lokaal? Waar moet je dan toesturen dan? Nou dan, dan doe je mee aan de aan de wedstrijden van je eigen filmclub en wellicht van twee filmclubs. Nou, en als het een aardige film is, dan. Uh... Dan krijgt voldoende punten en dan mag hij meedoen op een provinciaal festival. krijgt hij daar voldoende punten en dan stroom je door naar een nationaal evenement, een nationaal filmfestival. Welke clubs ben je lid van? Ook in Zandvoort één? Nee, nee, in Zandvoort uh, wel een filmclub. Ja, zien we. ja. Maar, dat is een ander soortige filmclub. Nee, ik ben lid van twee filmclubs, eentje in Haarlem, die heet Close Up en één in Velsen, videofilmers Velsen. Maar zo zijn er dus een stuk of 15 filmclubs in Noord-Holland. Oké. Okay. Je bent geboeid geraakt door het verhaal van Livingstone zijn op je vakantiereis en dergelijke. En je hebt daarvan gebruik gemaakt om daar ook een film van te maken. Ja, ja, ja. Toen ik helemaal in de gaten had wat, wat voor een kwaliteit en ongelooflijke figuur David Livingstone was, dacht ik, ik ga kijken of ik die reis kan namaken. Dus echt letterlijk in het van ja. David Livingstone. Hij ja, haal je dan je informatie vandaan. Hij heeft uh, uitgebreide uh, dagboeken geschreven. Die zijn beschikbaar, die zijn toegankelijk. Die heb ik gelezen. En daar kreeg je dus heel veel informatie over datgene wat Livingstone in Afrika had gezien. Bovendien, het was heel heel bijzonder, had hij in zijn gezelschap geen fotograaf, hoewel je rond 1850 al wel fotografie had, was, uh, ontslachtige apparaten, gevoelig vervolg, dat soort dingen, dus dat was niet geschikt. Hij had een schilder in zijn gezelschap, zeker dus Thomas Baines, ja. en die heeft dus heel veel vastgelegd visueel datgene wat Livingstone en zijn groep hebben gezien. En dat materiaal plus die citaat uit de, de dagboeken van Livingstone heb ik gebruikt voor een script van de film die ik daar wilde gaan maken. Wil wilde gemaakt, Ja, wilde gemaakt. Ik heb gemaakt, ja. ja, ja, ja. Uh, Oké, okay. aan de hand van die, van die dagboeken kon je eigenlijk een, op de kaart een route tekenen die je zou moeten gaan rijden en, en nemen. Heb je dingen gezien die hij ook nog heeft gezien, ja. behalve bergen en dingen die, die heel lang staan? Maar heb je een dingen gezien die hij ook in zijn ja, tijd heeft gezien? Er is, er is heel veel wat hij beschrijft en wat hij vaak heel erg fraai beschrijft in zijn dagboeken. Is daar nog te zien natuurlijk? De, de flora, de fauna, de rivieren, de, de, de meren, de mensen, de nederzettingen. Er is nog heel veel van te zien. De dorpjes en dergelijke ja. zijn er nog? Ja, kijk, ze zijn natuurlijk anders dan in 1850, ja, ja, ja. maar toch is er nog heel veel van die traditionele bouw van, van hutten uit die tijd, wordt daar nog steeds toegepast. Ja. En, en, en bijzonder aardig was dat ik met mijn camerastatief zelfs de plekken heb uh, gevonden waar, waar men dat statief had neergezet, waar Thomas Beens zijn schildersezel ooit heeft neergezet. Ja. Dus ik kon uh, zeg maar één op één overvullers maken van het schilderij naar de werkelijkheid van nu, om omgekeerd. En dat zit ook in de film? Dat zit in de film, oké. Okay. Ja. Ja, nog een vraagje, uh, je had het over dossiers. Uh, waar kun je die dan inzien? Nou, die dagboeken, die zijn, uh, die, daar zit geen auteursrecht meer op, uh, dus die zijn vrij toch toegankelijk op internet. Het is even googelen, maar je, je kan ze vinden. En als je daarvoor uh, de tijd hebt, die je hebt er zin in dan kan je 750 bladzijden dagboeken van dit is <lacht> Ja, Nou, dat kost je een jaartje waarschijnlijk. Heb je een tip voor jonge mensen die ook van film houden? Ik, nou, ik heb een cameraatje, ik wil wel eens zoals uh, meneer Moeder, je doet. Ja, kijk, het probleem op dit moment bij veel filmclubs is dat ze enorm aan het vergrijzen zijn. En ik weet zeker dat, uh, dat de jeugd van nu ook filmt. Uh, kijk maar naar de makkelijke apparaatjes die je daarvoor hebt. Je kan zelfs met je, met je telefoontje kan je, kan je ook filmen. Of met je iPad. Maar uh, ja. Ze, ze hebben er toch een bepaalde huiver voor om dan naar een filmclub te stappen. En te kijken of ze daar wat wijzer kunnen worden. Of ze de techniek wat beter kunnen leren beheersen. Maar ze vinden elkaar wel. En dat gebeurt ook via internet. Dat is het medium van tegenwoordig. En ik denk dat we daar vrede mee moeten hebben. Dan is het jammer voor die filmclubs. Uh, maar men vindt elkaar wel. En je ziet ook dat er, dat er zelfs ook in, ook in Nederland zijn er, zijn er ontmoetingsmomenten. Wel buiten zeg maar, het internetverkeer met elkaar ook wel in filmfestivals in het land te eerst waar men dan elkaars films bekijkt maar het meeste wordt er wel uitgewisseld tegenwoordig via de nieuwe media ze zijn wel welkom stel dat iemand zegt nou ik wil dat toch wel en-en doen en ik wil op internet bij me ik wil ook toch wel een beetje bijgeschaafd worden mensen die al jaren ervaring hebben ze zijn, ze zijn meer dan welkom wij We doen ons uiterste best om ze te mobiliseren om naar onze clubs te komen maar het, het is toch moeilijk en het past kennelijk niet meer in het, een, in het huidige tijdsbed stel dat iemand maar... zit te springen Welk telefoonnummer mag je bellen? Hij kan mij bellen. Ik, ik ken alle filmpjes hier in de omgeving en in Noord-Holland. En het telefoonnummer dat is 023 571 6479. 123-571-6479. Okay. Van harte welkom, en ik ga graag met ze in gesprek. En ik zal ze graag op weg helpen als ze belangstelling hebben naar een filmproduct. Fred, uh, gezien de tijd, even tot slot: uh, de, de route die de film nu gaat nemen, David Livingston. Ik zie hier 5 en 6 november Hengelo. Is dat volgend jaar of is dat geweest dan? Dat is al geweest. Dat is al geweest. Ik ja, dus waar... Maar het nationaal kampioenschap. Hij is binnenkort nog wel te zien. deze. En dan, daar heeft hij een prijs gewonnen? Daar heeft hij een prijs ja, okay. gewonnen, ja. Oké. Okay. Ik, ik las iets in Vinkerveen. Waarom ja. de veenen? 10 december is. Ja. Dan is er een filmfestival in Vinkerveen. december. 11 december. Ja. In Vinkerveen. En dan wordt hij ook omgedraaid. gedraaid. Dat is een open festival, dus daar doen niet alleen leden van filmclubs aan mee, maar daar kan iedereen, als ze door de selectie komen, een film laten zien. Ja. Okay. En dan is het, uh, is het hoogstwaarschijnlijk dat, uh, dat de film in het sport van David Livingstone volgend jaar deel uitmaakt van de Nederlandse inzending naar de Unica. En dan moet je naar Endweg, weg, want uh, die is volgend jaar, meen ik, in Bulgarije. Ja. ja, Het is een internationaal festival ja. okay. voor amateurfilmers. Een laatste opmerking, ja. het huis in de duinen of de Boudaan. ik denk dat die mensen daar heel erg geïnteresseerd zijn. Of kan dat nog niet, omdat die nog eerst Europees moet? Nee, dat kan. Ik, het hoeft ook niet deze film te zijn. Ik heb inmiddels een aantal documentaires gemaakt, uh, ook, met, ook als het om Zandvoort gaat, uh, over het uh, Kripsgeorgel, de restauratie van het Kripsgeorgel hier in de, in de Protestante kerk. Uh, ik heb een, van de zomer een film gemaakt over de, de, de geschiedenis van, van Jans, de Janskerk en het Jansklooster en de in Haarlem. Dus er zijn wel wat, uh, wat films die ik, als men daar belangstelling voor heeft. Kom laten zien, dan neem ik maar contact op. hoop dat iemand luistert van het Luis of de uh, Odaan uh, en dan is er nog een kans. Maar kunnen we nog mee herhalingen missen? Misschien luisteren? nog een kansje dat je het circus theater een keer eruit hoort. Als ja. we daar, als we daar ja. een video ja, mee ja, hebben. Als we daar een betere video mee hebben. Ja, ja, dan zou dat ook. <laughs> goed, ik denk dat we alles weten over wat Livingstone bij jou teweeg heeft gebracht. Heel veel. Heel veel hè. Ja, ja fantastisch allemaal. Fred, heel erg bedankt voor je komst en voor je verhaal. Heel leuk. Graag gedaan. Succes, Goed. En wij gaan verder. Wij gaan straks uh, praten met uh, Albert-Jan Vos. Uh, die vorige week niet zo helemaal uit de verf kwam. En, uh, omdat er wat weinig tijd was. We gaan nu wat uitgebreider met hem praten. Maar we gaan eerst even luisteren naar de Stones. Natuurlijk, Mother's Little Helper. What a is getting old. The way you get up Stones, mother's little help Aangeschoven ja, is CFM's, little helper. Uh, ik moest er even over nadenken, maar hij, hij is goed. Zijn, Robert Jan Vos, hartstikke leuk dat je er bent. Goedemorgen. Uh, uh, programma. Ja. Baas. Klopt. Oh, het is de derde week alweer. Ja, ja, ja. En daarom vind ik het ook wel prettig dat je nog een keer terugkomt. Want je hebt het allemaal een beetje kunnen laten inzinken, mensen op je laten inpraten en dergelijke. Daar ben ik nu mee begonnen. Uh, ik heb uh, diverse gesprekken gevoerd met diverse vrijwilligers uit de organisatie en ik heb nog een aantal te gaan. Gewoon om een beetje feedback te krijgen in zaken uh, de programmering. Ja. En al die ideeën en suggesties die er nog mee afkomen, die ga ik dan verzamelen en die ga ik dan gebruiken uh, voor het opstellen van een zogenaamde horizontale programmering. Hey, vertel eens, wat, ja, wat, wat, wat versta je dan? Uh, nou, je moet het bekijken vanuit het oog van de luisteraars. En uh, onze programmering is zo dat je in principe van vrijdagavond tot zondagavond hebben wij een duidelijke en herkenbare programmering. Iedereen weet wanneer goed en gezond wordt is, iedereen weet wanneer, wanneer oud Antwoord aan de beurt is, en dat soort programma's. Dus de programma's... Uh, en je... zondag op ze. Of uh, cfn... Ja, uh, zelfs. Uh, Ziek heet dat, geloof ik. Ziek. Zij hadden een programma op de zondagmiddag. Uh, dus dat is duidelijk herkenbaar. Door de week, uh, en ik weet dat we met vrijwilligers werken. Door de week hebben we dus uh, vaak uh, non-stop muziek. Onderschat dat niet, want non-stop muziek die geprogrammeerd is, is uh, wordt erg goed beluisterd. Het is het derde best beluisterde programma van CFM. Dus het heeft duidelijk een plek uh, verdiend in de programmering. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk uh, ook andere programma programma's die eigenlijk aan bod zouden moeten komen. Het moet zo zijn dat de luisteraar weet van maandag tot en met vrijdag wanneer welk programma is. Het is nu zo dat je dus duidelijk een doelgroep luisteraars hebt. Iedereen heeft uh, een bepaald programma heen, bijvoorbeeld en Zandvoort, duidelijk een duidelijke doelgroep luisteraars. Die luisteren nee. vaak zaterdagsmiddags niet. Nee. Nou, en door de weeks euh, he, valt het te denken aan ochtendsprogramma, live euh, een lunchprogramma, live en in de namiddag wederom een live programma. En dan weet ik al wat je nu gaat vragen <tie> wie gaat dat doen? Ja. <swek> ja. <Just tie> nou, uh, kijk, die komen toch een heleboel dingen tegen maar goed, dus zo verzamel ik het allemaal ik wil door de weeks een duidelijke en herkenbare programmering hebben Er zijn nu vaak herhalingen geprogrammeerd nou, we hebben uh, het uh, de, de mogelijkheid via de website van uitzending gemist. Dus de herhaling kunnen mensen via de computer luisteren. Ja. Dus voor de noodzaak dan is niet meer zo, zie je, dat ze door de week geprogrammeerd zouden moeten worden. Omdat je gewoon een uitzending gemist ja. kan via de website. En dan, dan creëer je weer ruimte voor andere live programma's. We hebben een aantal door de week een aantal live programma's. Ik noem bijvoorbeeld op de woensdagmiddag van 2 tot 4 uur de 4 uur jaren met uh, met een Ruud Jans en ja. Maurice Mulder. Nou, dat wordt ook erg goed beluisterd. En de doelgroep weet ook dat ze op woensdagmiddag van 2 tot 4 uitzenden. Dat, dat is een duidelijk herkenbaar punt. En zo zijn er meer programma's moeten komen. Live programma's die een duidelijke structuur hebben door de week heen. Ja. Ja, ik, ik vraag me wel eens af. Hè. Zoals met Goedemorgen Zandvoort doen we de actualiteit. En nieuws en, en gebeurtenissen en, en acties. Activiteiten. Uh, vaak ben je al eigenlijk een beetje laat op de zaterdagochtend Om activiteiten die zo rond het weekend plaatsvinden ja. Om die te melden Want uh, dan hebben mensen al een plan gemaakt Of de activiteit is al op vrijdagavond geweest uh, Klopt, uh, ik, ik begrijp het uh, In dat kader kan je dus bezien dat het uh, uh, digitaal is geworden ja. hey, Dus we zijn nu ook via het psycho-digitale kanaal te, be te beluisteren en te lezen Welk kanaal, kanaal? Kanaal 40 maar daardoor hebben we onze uh, uh, luister. Bereik, ook aanmerkelijk uitgebreid. Dus je kan ook nieuws brengen... wat niet direct aan Zandvoort gerelateerd is... maar ook in de omgeving. Ik ja. dat in zuid Dus je, kan, je krijgt een veel betere, ruimere... reach voor gaan. Ja, ja uh, wat ik op doel is... Zijn, zijn dus activiteiten waar je... een kaartje voor moet kopen... of wat je moet plannen met je gezin. Uh, en dan die zaterdagochtend... al een beetje aan de late kant eigenlijk. Klopt. Nou, daarvoor hebben we natuurlijk ook nog... Uh, de schrijvende pers, de Zandvoort... Ja. Kijk, het is eigenlijk... Bij onze eigen tekst tv, ja, eigen tekst -tv waar, waar uh, erg actief op uh, geprogrammeerd wordt en daar kan je dus veel dingen teruglezen. En uh, aan de andere kant in de Zandvoortskrant wordt ook erg goed gelezen, dus door de week kan je die informatie ook al ja. vergaren. Of via de website van Cfn kan dat ook. Ja. Dus de, de media daarvoor zijn aanwezig. Ja, ja. Nou, dat uh, voor wat betreft de programma's die jij voorstelt, uh, hoe ga je inderdaad, en Dan kom toch weer een beetje terug op die vraag, wie of hoe ga je proberen mensen daarvoor te ja. krijgen, te interesseren? Nee, uh, een oud spreekwoord zegt van, uh, als, je, als je zeker wil dat het doorgaat, moet je het zelf doen. <laughs> Dus uh, ja. En als we daar dat we op één dag zouden ik beginnen. Ik noem maar, wat, ik maar even, even, zo even de woensdag. Ja. Dat is een, uh, het zou een prima dag zijn om die programmering in ieder geval op één dag al te krijgen. Ja. Geef dat inhoud, geef dat body. Ja. Nee, want ook in Zandvoort willen dus ze morgens weten wat staat er in de ochtend daar, wat voor dieren is het. Ja. En, uh, uh, zijn er files, zijn er geen files. Ja. Eh, als je bij AT5 kijkt, die, die doet dat. Als je naar RTV Noord-Holland kijkt, die doet dat. Nou, dat kunnen wij natuurlijk ook doen. Ja. Dus we beginnen met één dag, op de woensdag, duidelijk herkenbaar voor de luisteraars. Want daar doen we het eigenlijk al voor. Ja, en eh, nou, dan denk ik op een gegeven moment dat binnen die 75 vrijwilligers die we hebben best wel mensen zijn. Die een ochtendmens is, de andere is een uh, middagmens. Ja. En wellicht dat we dan van daaruit uh, kunnen gaan groeien. Ja, nou is het zo dat een heleboel vrijwilligers en jongere mensen ja. met een carrière, klopt, en werk dus. wat Werk dan, gaat, ervoor de, gaat natuurlijk voor alles. Dus je, je zult niet makkelijk mensen vinden voor, uh, om overdag een live uitzending te doen in de week. Nou, ik hoop je de toekomst te gaan verbazen. Ja. <laughs> ik verbaas ja, ons ja, niet. Als je niet over na gaat, denk, nee hey, je, je hebt gelijk. En, maar, uh, en, en, je zult wat problemen tegenkomen uiteraard. Met, daar ben ik me ook absoluut van bewust. Maar dan moet het zo zijn uh, dat laten we zeggen zijn allemaal vrijwilligers, dus voordat je dat allemaal geëffectueerd hebt, ben je al natuurlijk een paar maanden okay. verder. Maar ik hoop toch na de zomervakantie volgend jaar een, een, zeggen, een horizontale programmering op papier rond te hebben. het ja, okay. gaat langzaam, maar we zijn vrijwilligers. En, maar het komt er wel. Okay. We gaan wel die kant op. als er nou een uh, vrijwilliger zit te springen, nu die denk ja nou durf ik het. Nou ga gewoon. Waar moet je naartoe bellen? Mailen? Nou, uh, naar redactie, apenstaartje, zet Zandvoort.nl, dan komt het vanzelf al bij mij terecht of via de website, via het contactformulier. Maar aan de andere kant, we hebben 75 vrijwilligers. Dat zijn best veel. En uh, ik ben nu weer twee nieuwe mensen aan het uh, begeleiden, uh, aan het opleiden, en uh, die komen dan in de bestaande programmering terecht. De een zegt van ik, ik hou van uh, een bepaald soort muziek. Nou, dan, dan krijg je dus een uitbreiding van de bestaande programmering, alleen dat meer mensen dan. Dus je wordt dan minder kwetsbaar. Dus in die sector, dat, dat vullen we wel op. Het gaat met name om waar ik dan mee bezig ben, is de programmering door de weeks. En mensen die daarin geïnteresseerd zijn of uh, willen weten hoe dat werkt, vullen we het contactformulier in via de website of... Uh, Via redactie zit in ztfmzandvoort.nl. En de studio zit hier op het gasthuisplein. In het midden in het hart van uh, In het, in het hart... centrum van Zandvoort. Als je langs loopt, je ziet iemand. Kom even binnen ja. en uh, maak een praatje en meld je aan. En zoals jullie dat ook altijd zeggen, van, kom eens kijken hoe radio gemaakt wordt. Ja. Dat is jullie slogan. En uh, dat zouden geïnteresseerden ook absoluut moeten doen. En iedere vrijwilliger van ZierfM uh, staat met raad en daad en advies en informatie klaar voor uh, geïnteresseerden. Goed doen. Ja nog wel een oproepje voor een redactielid voor Goedemorgen Zandvoort, het <laughs> best beluigste radioprogramma. Elle, Jansen en ik die hebben heel hard hulp nodig van mensen die heel erg leuk vinden om redactiewerk te doen en het liefst natuurlijk ja, uit Zandvoort of omgeving komen. Ja. Dus meld u aan, meld u aan. Ja, het is, het, de, de redactie is, is, het gaat wat verder. Hè? Dat klopt. Je geeft een programma vorm ook. Hè? Ja. Ik bedoel, het is, je hebt ook met een club te maken, hè? zoals jullie dat doen. Uh, redactie, nieuwsgaring, een, een script maken voor het programma, en een hele club mensen zijn daarmee bezig en die zijn er alle even duurbaar en uh, ja wij zijn al het bestuur bezig en dat kan het ook nog wel even duren met een soort, zogenaamde, soort centrale redactiebalie te gaan maken ja uh, daar, dat het daar dan binnenkomt en dan doorgeschoven wordt, dat gebeurt nu al op kleinschalige uh, vlak maar dat kan natuurlijk wat professioneel, ik vind het een dat moeilijk woord maar nee, dat, zal, dat, zal, dat is een wens van velen binnen de organisatie om een centrale redactie te krijgen een programma als dit, ja. moet je eerst eens gaan nadenken wat moet nou de vorm zijn van dit programma, wat moet het uitdragen is het nieuws, is het, uh, nee, is het nieuwe, verkante nou, reclame. reclame is het ja, een perfect vorm het is het beste beluisterde programma van de CRM dus dat geeft wel aan dat de luisterdichtheid het hoogst is. Ja, dat, nou, dat, dat is zo nou prima. Super. Dat werkt dan. Ja. Maar moet diezelfde redactrice die, die die vorm en inhoud in de gaten, moet die dan ook achter te, het uh, telefoontje om ja. achter mensen aan te lopen? Of ze wel komen of ze wel op tijd zijn? Of niet. Je zou erover kunnen denken om, om daar ook misschien een splitsing in te brengen. Laten we zeggen, het het, het achtige deel, ja, het secretariaat ja. en het, het het, het, het creatieve deel. Ja, dat, dat, dat, die blauwdruk ligt al klaar. Oké. Okay. Uh, dat is waar je ook mee bezig bent. Ja. Nou, nou, nee, dat, kijk, dat zijn weer uh, ja, dat een andere tak van sport. Dat is de, dat is de invulling van een programma. Ja. Mijn taak is, is, dat die programmering het aan ja. gaat lopen en het duidelijk herkenbaar wordt voor de luisteraars. Nee, ja. hm. hey, bezigheden. Nou, hier is al het centrale redactie. Die blauwdruk ligt klaar. Die, uh, dat bedoel ik ook binnen het bestuur besproken. En ook ook vorm aan gaan geven en dan komen dit soort dingen die jij nu aanhaalt ook ter sprake oké okay. Is er, uh, is er iets wat je nog kwijt wilt? Nee, nee, ik heb het hartstikke druk. <lacht> verder, maar ik heb nog iets meer tijd gehad. Ja, nee, zijn Ik kom, ben jullie zeer erkend. Voorkeur. Ja, wij zijn ja, jou, jou erkend. Ja. Ja. En we verwachten natuurlijk een hoop van jullie. Ja, we komen er nog genoeg los hoor. Ja, ja dat is Succes verder. In, uh... Dank je wel. Nou, en jij alvast een prettige vakantie. Ja, dank je wel. India. Nee, ja, wij spreken elkaar nog wel. Wij spreken elkaar, zeker. Ja, ja. Goed, we zijn bijna aan het einde van het eerste. Uur. We gaan straks uh, in de tweede uur gaan we praten met uh, Pieter Jouwstra over Oud-Zandvoort, het programma Oud-Zandvoort wat hiernaast komt. Maar Pieter heeft een hele planning gemaakt voor de maand december, zag ik. En uh, ik ben wel nieuwsgierig. Pieter, om daar even een tipje van de sluier oplichten, graag. Pieter is dan in de... En we gaan praten met... Uh, ik woon zelf die uh, gisteren uh, een, een belangrijke hoofdrol heeft gehad in de reddingskalamiteit in de zuidduinen. Ja. Ze heeft geslapen vanaf, begrijp ik. Ja, een beetje overkomen. Een beetje overkomen. <laughs> nou, daar ik ze van alles over vertellen wat dat nou was. Uh, daarna krijgen we oud-collega, of tenminste iemand van uh, de groep van oud-collega Roy van Burien. Dat is Doli, die komt praten over de grote Sinterklaas-show. En we sluit af met uh, Toosberg over Klaas. Concert. Hartelijk dank voor het luisteren dit eerste uur. We zien u graag terug in de tweede uur. Wij gaan afsluiten met Ten Sharp.